De neurochirurg Roe werd drie jaar geleden vanuit Parijs naar Pyongyang gehaald. Daar trof hij Kim Jong-il aan in coma. Volgens hem durfden de Noord-Koreaanse artsen geen beslissingen te nemen over hun leider en moest hij zijn leven redden. Toen hij na tien dagen vertrok was Kim weer bij bewustzijn. Volgens Roe vroeg de leider of hij weer normaal zou kunnen werken. Roe weet niet waarom de Koreanen hem uitkozen.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 Welkom in dit uh, tweede uur van de Nacht op 1. We hebben het vanavond over, uh, over Oost-Europeanen... naar aanleiding van een, uh, van een uh, persbericht en een reportage afgelopen week. En dit is de dag over een uh, hoog aantal criminele activiteiten... van Oost-Europeanen in Nederland. Er zijn veel, veel bellers en veel meningen. Ik krijg ook een aantal mailtjes binnen. En Nathalie die zegt: Gaan jullie dit programma nu vullen met drie bellers puur en nutteloze muziek? Meer actie in actualiteit, AUB. Niet te lui en te lax. Nou, dankjewel Nathalie voor deze scherpe opmerking. Maar uh, ik moet zeggen: Volgens mij is dit juist actualiteit. Dit is een uh, recent persbericht en uh, het is een probleem wat nu speelt. Dus daar wil ik het graag met mensen over uh, hebben. En het staat jou ook uh, vrij om in te bellen, natuurlijk. Uh, dan heb ik nog iemand die vindt dat, Polen, uh, Polen, dat we die hier niet nodig hebben... en die wil graag tot Wilders president wordt. Dat mag natuurlijk ook. En we hebben nog iemand die zegt... Ik heb een Nederlandse vader en een Roemeense moeder. Beiden hebben een universitaire opleiding afgerond en hebben zeer goede banen. Ook hebben we tal van Roemeense kennissen die hier in Nederland prachtige banen hebben... van chirurg tot hoogleraar. Ik stel het daarom niet op prijs dat u het woord Oost-Europeanen als synoniem gebruikt voor crimineel. Dat heet generaliseren. Nou beste Andreas, uh, mijn excuus, volgens mij heb ik dat niet gedaan, uh, want uh, Oost-Europeanen zijn hier per se crimineel. We hebben het alleen natuurlijk vanavond wel over de Oost-Europeanen die in Nederland criminele activiteiten vertonen. Uh, uh, en ik heb zelf ook al in het begin van de uitzending gezegd, volgens mij zijn er net zoveel mensen die hier uh, hele goede, uh, goede banen hebben, goed hun best doen en goed uh, meedraaien in de maatschappij. Maar over die kant hebben het niet, al is dat ook best interessant om te horen. We gaan uh, weer verder uh, met, uh, met discussiëren dit uur. Het, uh, het laait soms uh, behoorlijk op. Uh, uh, dus u kunt gewoon weer inbellen op uh, 0800 1121 of even een mailtje sturen naar nacht@eo.nl of misschien wel even reageren via Twitter. En dat kan dan via op 1 of op 1 En dan gaan we met elkaar praten. Komt u misschien uit Oost-Europa? Heeft u, een, uh, heeft u een, uh, een mening of een bijzonder verhaal? Bel in en uh, wie weet spreken we elkaar dan straks eventjes. Dancing in the City van Marshall Heen. Um, we praten met elkaar vannacht over, um, over Oost-Europeanen. Naar aanleiding van de reportage. Dit is de dag waarin uh, werd gepraat over de criminele activiteiten van Oost-Europeanen in Nederland. En dat mensen hier graag, uh, of tenminste dat ze hier veel dingen stelen. Zoals auto's en dan in het uh, buitenland weer verkopen. Uh, en als ze hier worden opgepakt, dat ze het eigenlijk helemaal niet erg vinden. Omdat de gevangenissen hier eigenlijk wel prima zijn. En we praten over dat gedrag en we horen verschillende meningen. En zo ook die van Timo uit Den Haag. Timo, goedenacht. Ja, goedenacht Wensen met Timo uit Den Haag. Jij belt wel eens vaker, hè? Ik heb inderdaad een paar keer eerder gebeld, ja. Ja, nou gezellig. Wat is jouw mening over dit onderwerp? <laughs> dat was ook de opmerking van de man hiervoor. Dat we iedere keer dezelfde mensen bellen. Ja, <laughs> wat jou betreft heeft hij gelijk. Heb jij de radio aanstaan of niet? Nee, ik heb muis aan. Ah, oké. Okay. Elkoorn is soort echt maar dat komt dan misschien door iets aan. Nee, ja, ik kan er helaas niks aan doen. Ik bel ook gewoon op de hoorn. Dus... Nou, dan, uh, dan gaan we gewoon lekker verder. Vertel, wat is jouw mening? Nou, uh, mijn mening. Ik vroeg me eigenlijk af van. We lichten nou de mentaliteit. We hebben het eigenlijk over mentaliteit, zeg maar. En we lichten nu uh, de Oost-Europese mentaliteit. eigenlijk eruit, zeg maar. alsof dat bijzonder is. Ja. Maar ik vroeg me eigenlijk af: is de Nederlandse mentaliteit niet degene die bijzonder afsteekt? Want? En, want ik dacht eigenlijk, ja, ik heb eigenlijk het idee dat dat sinds de Tweede Wereldoorlog dan, wat ons grote kantenpunt is, zeg maar, in deze maatschappij. Ja. Dat dat eigenlijk heel zorgvuldig vanuit de ambtenarij en ook vanuit de politiek heel zorgvuldig gewerkt is om de mentaliteit van de Nederlanders op te bouwen, als het ware. Ja. Uh, ja, je kan natuurlijk ook nog verder teruggaan naar de VOC, dan lag het misschien iets anders. Maar, maar wat, Timo, wat heeft dat te, zeg maar, te maken met het uh, onderwerp van vannacht? Nou, omdat het zo schil afsteekt. De Oost-Europese uh, mentaliteit, voor zover je daarvan mag spreken dan, want ieder individu is natuurlijk één. Ja. Maar ik denk dat we hier al met, met, met Vangnet als bijstand en Vangnet als AOW en uh, zeg maar aanmoedigingen als studiefinanciering... Ja. Dat we de mogelijkheid hebben om zeg maar te kiezen voor moreel gedrag. Ja, hey, is het niet gevaarlijk om dit een Oost-Europese mentaliteit te noemen? Omdat je ja, daarmee daar ons, zeg je misschien dat, dat ik... alle Oost-Europeanen ja, zo zijn? Ja, ja, daar heb je helemaal gelijk. En, en daar heb je net ook terecht excuses voor aangeboden. Ja. En, en, en daarom schrok ik er ook van terug en probeerde ik het te corrigeren door te zeggen dat we het over individuen moeten hebben. Ja. Maar als je inderdaad omhoog wil in het leven, je wil iets van je leven maken. En, en, en tegenwoordig. Als je niet meer in uh, zeg maar het gelooft of in een of iets dergelijks. Dan moet je het in dit leven maken. En dan, dan is je kans inderdaad, enige kans om te studeren en een goede baan te bemachtigen. En ook daar moet je, nog eens met je ellebogen voor werken. Nou, dan, dan, dan, ja, dan kan ik me voorstellen wat die criminoloog ook in het begin van de uitzending zegt, dat je je studie probeert te financieren, desnoods door te stelen om dan iets van je leven te maken. Ja. Yeah. Dus je, ja. eigenlijk is dan het gedrag misschien wel begrijpelijk als ze niet op een andere manier aan dat geld kunnen komen. Nou, stel je nou eens voor dat je helemaal geen vangnet hebt en dat je buiten de boot komt te vallen. Ja. Door wat voor reden dan ook. En, en je, je moeder of, of iemand waarvan je houdt, zeg maar, een voogd of wat dan ook, die krijgt geen AOW en die, uh, die zie je langzaam wegschrijnen van de honger. Ja. Ja, dan, dan worden dat soort keuzes toch heel, een, een heel ander daglicht gesteld. Maar het is toch zodra die mensen in Nederland komen, dan hebben ze toch wel recht op, op of dan, dan, uh, hoe zeg je dat, dan zijn er wel dat soort vangnetten voor hun beschikbaar? Ja, maar we hebben het nu over toch de mobiele bendes die er hier komen stelen en uh, daar uh, geld uh, gaan uitgeven. Ja, dat klopt, ja. Ja, maar, ja dat klopt, dat is waar. Die, die is hebben dan in eigen land hier... geen vangnet, dus die kunnen hier ja. snel geld verdienen. Dus is niet de mensen die zich hier komen vestigen. Nee. En, en ja, misschien je, willen ze dat je... ook wel helemaal niet. Want dat, dat zou je. Hè, dat is nog een andere kant. Dat je denkt: misschien. Waarom komen ze niet gewoon hier wonen. En, en leveren ze gewoon een, een positieve bijdrage aan de maatschappij? Nou, dat dus zullen het er ook wel zijn. Alleen die zie je natuurlijk niet. Nee. Die zie je niet omdat ze niet opvallen. En die zie je niet omdat ze niet in het nieuws komen. Ja. Dat klopt. Dus degene waar je last van hebt, zeg maar, die mobiele bent. Dus ja. Maar goed, uh, kijk, wat, wat die meneer. Ik vond hè, een heel indrukwekkend verhaal trouwens van die meneer. Die een dief in zijn huis had gevonden. Ja. Maar je kan het ook zo zeggen, van, misschien heeft hij wel de grootste straf nu gehad... dat hij zijn gezicht niet meer in Nederland kan vertonen. Die, uh, die dief? Ja, die Marokkaanse dief die nu in Marokko min of meer vast zit. Maar ja, hij kan waarschijnlijk wel zijn gezicht in Nederland vertonen... tenzij hij weer een keer wordt opgepakt. Nou, die kans loopt natuurlijk. En als hij inderdaad naar Marokko is gevlucht... dan zal hij toch wel angst hebben om hier herkend te worden of wat dan ook. Hij moet tegenwoordig toch legitimatie bij hebben en alles... Ja. Dat ze ook wel ingevoerd zijn omdat de grenzen open zijn gegaan. Ja. Maar wat ik in ieder geval hoop is dat politici er goed over hebben nagedacht... wat de consequenties van open grenzen zijn. Ja. En dat ze voldoende maatregelen bestuurlijk en, en ook uh, qua informatieniveau hebben genomen... om zeg maar, eventuele tegen of negatieve effecten die het openstellen van de grens inderdaad hebben. Ja, en, en dat wordt dus bekritiseerd. Of, of dat wel het geval is of dat ze eigenlijk niet zo hebben nagedacht en vooral hebben gefocust op de economie. Ja, maar dat, dat, dat, daar moet je toch enigszins voor specialiseren, denk ik. Want ik denk niet dat dat zo makkelijk voor een leek te begrijpen is. En ik denk nee. ook dat je niet uit de media voldoende informatie kan filteren... om helemaal te begrijpen hoe dat geregeld is. Maar, maar laten we het eens praktisch maken. Wat, wat zouden we kunnen doen aan, dit, aan het probleem van criminaliteit van de, van de Oost-Europese bendes? Nou, in ieder geval denk ik dat, uh, dat uh, verheffing het enige, uiteindelijk de enige oplossing is. Dus het, bij, het beschaven van de mens, dat dat uiteindelijk de enige oplossing is. Het is toch onbeschaafd gedrag, min of meer. Precies, maar hoe gaan we dat dan uh, veranderen? Ja, dat heeft, dat heeft ja, ik, ik, ik, zal, ik zal niet zeggen dat ik een sociaaldemocraat ben. Maar ik zie wel de waarde in van de sociaaldemocratie op dit punt. Dus solidariteit, elkaar vasthouden... En, uh, zeker weten dat je gedragen wordt door je, de omgeving, zeg maar. maar en dan proberen beetje... vanuit dat, dat vangnet, of vanuit die ondergrens, iets van jezelf te maken. Maar dat is een beetje lastig bij mensen die even uit het buitenland invriegen om een paar auto's te stelen. Ja, maar goed, de, de, daarom, daarom denk ik ook wel dat de verkeerde volgorde gekozen is. Uh, je zou eigenlijk eerst moeten werken aan een harmonisering van de, de regelgeving, Europees gezien, zeg maar. Ja. Zodat mensen binnen hun land, de, de, binnen hun eigen land, zeg maar, in eerste instantie beschavingsoffensief kunnen plegen. Mm -hmm. En dan de grenzen openstellen. Nee, dan de taal uh, zorgen dat iedereen dezelfde taal spreekt, Engels. Dan de grenzen openstellen en uiteindelijk dezelfde munt allemaal hanteren. En, maar u. nu hebben ze nu hebben ze het eigenlijk andersom gedaan. Ze hebben eigenlijk zeg maar de politiek. De, de toekomstige politiek voor het blok gezet door eerst de munt te introduceren. En dan te kijken van, uh, ja, welke, tegen welke problemen je erop loopt en die dan ad hoc en alleen proviest op te lossen. Ja, ja nu belanden maar... we wel in een hele uh, abstracte sfeer natuurlijk. Nou goed, dat is toch heel reëel. Daar gaat het toch nu om? Het is wel reëel, maar ik, ik ben benieuwd van wat kun je er praktisch... Wat is de eerste stap om er iets aan te doen aan die, uh, die Oost-Europese banners die hier elke keer binnenvallen? Nou, uh, bidden en hopen dat het overgaat. <laughs> <Dat vindt laughs> Mooi Timo. We hebben <laughs> toch gezegd dat bij de EU ook. Dus ja, daar dan... scoren jij punten mee. Ja, en, en, hopen, en hopen, hopen dat we, zeg maar... Uh, want, want we hebben toch wel sinds de Tweede Wereldoorlog... tot de jaren tachtig, zeg maar... toch wel een heel mooi, een mooie Nederlandse mentaliteit opgebouwd. Ja. Hopen dat die niet uh, verwaterd, zeg maar... door alle turbulentie waar we nu in zitten. Mm -hmm. En hopen... Uh, uh, ja, dat dat, zeg maar... Uh, dat, dat, dat we die goede dingen dat, behouden. Ja, dat we dat niet verliezen. Oké. Okay. Nou, vind ik een mooie conclusie, Timo. Dank je wel voor jouw okay. jou verhaal. En Graag gedaan. Dankjewel. Dank je wel. Hoi. Aan de andere lijnen hebben we hangen Spencer. Spencer, goeienacht. Ja, goeienacht. Jij wil uh, naar eigen zeggen even een duit in het zakje doen. Dat kan een kloppen, ja. Ik ja. ben uh, ruim tien jaar geleden in Roemenië geweest. Ja. Ik uh, was toen mee met een hulptransport. Ja. En omdat dat aangaat, een lang verhaal kort te houden. Ik heb daar destijds kinderen in de sneeuw zien spelen met blote voeten. Ja. En uh, de levensstandaard al daar zal inmiddels, denk ik, voor een hoop uh, uh, mensen in Roemenië en in dergelijke landen niet veel beter zijn. Uh, als ik even mag terugkomen op de vraag die je net stelde, wat moeten we nou praktisch doen? Yeah. Ik denk dat we moeten doorgaan met hulptransporten. Ik denk dat we moeten blijven, uh, de, de, de zwakke medemens moeten blijven steunen die in niet ge, geïsoleerde huisjes zitten met nauwelijks geld en nauwelijks eten. Mm -hmm. Maar je had het ook over mensen die in de gevangenis komen en dat het net een hotel is. Ja. Yeah. Maar nou, weet ik, nou heb ik niet veel kaas gegeten van de, van de nummers of van de getallen. Maar de kans dat iemand hier gepakt wordt is volgens mij uh, 3%. En als iemand dan gepakt wordt van die 3%, is de kans dat die veroordeeld wordt en daadwerkelijk vast komt te zitten nog veel kleiner. Okay. Dus als je het mij vraagt, wat moeten we er praktisch aan doen... Dat is eigenlijk tweeledig, want ik ben een gelovig mens. Dus aan de ene kant denk ik, gevangenisstraf helpt niet altijd. Ja. Maar ik ben wel degelijk voor hoger en strenger straffen. Uh, ik denk, als mensen uh, veroordeeld zijn en er bewezen is dat iemand uh, hier naartoe komt om uh, alleen maar te roven en te stelen en oude mensjes uh, neer te slaan en neer te en steken. Ja, ja dan, dan moet je streng zijn. En dan moet je niet met de zachte hand mensen een tik op de vingers geven... en zeggen, niet meer doen hè jongen, en, nou weer, en dan weer heen zenden. Nee. Aan de andere kant denk ik, en dat is iets wat ik van kleins af aan gelukkig al heb... want anders dan zou ik denk ik net gek zijn geworden al lang. Uh, dat is het vertrouwen wat ik heb in onze schepper. Ja. Uh, dat hij de enige is die rechtvaardigheid kan betrachten of kan uitvoeren. En dat wij hier in die rechtbanken met al onze statige gewaden... en al onze statige titels, dat wij maar wat doen. Ja. ja, natuurlijk. Maar ik, ik, ik kan daar natuurlijk als, als, als christen in mee. Maar dat, dat geldt voor mijn idee, vooral voor zeg maar, na dit leven. Ja, precies. Maar, maar zolang we hier nog op, op deze aarde rondlopen, moeten, moeten we het wel zelf rooien met ons rechtssysteem. Nou, ik denk dat je wat dat aangaat, uh, dat de mens zal moeten doorkrijgen. En ik denk dat dat nog eeuwen kan duren, maar... Um... Dat wat je zei, dat, dat, je, dat je dat ook oogst. En uh, wij kunnen hier wel proberen om iedereen vast te pakken die, die iets doet. Maar die persoon die komt zichzelf echt on, ongetwijfeld wel een keer tegen. Hè, en doet hij dat niet. Ik noem maar even een extreem voorbeeld als een Hitler bijvoorbeeld. Yeah. Uh, die is er uh, een hele tijd mee weggekomen met alle verschrikkelijke dingen die hij gedaan heeft. Yeah. Ja, die krijgt zijn loontje wel hierna. In het hierna inderdaad wat je al min of meer zei. Yeah. Dus en dan... uh, in de tussentijd, ja, doen wij, doen wij maar wat denk ik. Dus, dus jij zegt de behoefte aan vergelding... die, die kun je misschien ook wel wat relativeren? Uh, ja, zo kun je het inderdaad misschien ook wel noemen. Ik denk uh, wat dat aangaat... Uh, ja, daarom zeg ik ook al, het is een beetje tegenstrijdig misschien... maar zolang de Nederlandse wet uh, zo is zoals die is is dat al, volgens mij, als je het vra mij vraagt... al even lang een uitnodiging van alle criminele wereldwijd... of uit Oost-Europa is of waar dan ook vandaan. Kom gezellig allemaal naar Nederland. Want de kans dat je gepakt wordt is bijzonder klein. En als je gepakt wordt, kom je in een drie sterren hotel. Ja, ja. Is dat inderdaad, denk ik, ook voor een groot deel de reden... van, dit, van het criminele in, gedrag in West-Europa? Uh, nou, ik moest denken aan een, uh, een langspeelplaat die wij vroeger hadden. Ik ben inmiddels 35, maar ik ben nog steeds gek op sprookjes en, uh, en vertellingen. Ja. Uh, van uh, goedzakken en tel ja. ...en dat ze zich te goed deden aan de, de voorraadkasten van uh, een of andere rijke stinkert. Ja, en zo zie ik dat uh, waar we het nu over hebben... ...ik moet eerlijk zeggen dat ik net pas in de uitzending val hoor... ...want ik had eerder uh, even liggen slapen. Ja, kan gebeuren. Uh, maar ik vind het desalniettemin de interessant en, uh, en de moeite waard om even over mee te praten. Ja, ja ik denk zolang wij hier de voorraadkasten vol hebben... Hè, en er uh, mensen zijn die tien auto's hebben en die vijf uh, buitenhuizen hebben... en die van gekkigheid niet meer weten wat ze met hun geld moeten doen... wel ja. maar even op die uh, twee bellers of drie bellers terug, uh, terug te komen... van mensen die inderdaad een miljoen per dag verdienen. Ja. Daar hebben we het over de voetballers, maar wat dacht je van de top van de bedrijven? Die krijgen geloof ik 111 miljoen per jaar of die krijgen 300 miljoen per jaar. Die krijgen... 3 miljoen per dag geloof ik. Ja, dat zijn bizarre bedragen natuurlijk. En dat gaat ook uh, horendol. Dus ik zou ook zeggen: van het is ergens is het ook niet zo gek dat ze hier naartoe komen. Want ja, ja hier puilen we uit van het geld en puilen we uit van het eten en daar hebben ze niks. Nee. Hey, merk je in je eigen omgeving? Want het bericht ging inderdaad, in de reportage ging aan de ene kant over de, de, de criminele bendes, Dus de bendes die snel binnenkomen. Uh, even wat, wat activiteiten verrichten en dan weer weg zijn. Uh, maar het ging ook over Oost-Europeanen gewoon in het algemeen in Nederland. Waarvan het beeld toch vaak is dat ze, dat ze veel, uh, veel bier drinken, dronken op straat lopen, zich niet aanpassen. Uh, uh, tot overlast zijn, geen Nederlands leren. Uh, heb jij dat beeld ook uit je eigen omgeving? Uh, nou moet ik eerlijk zeggen dat ik uh, wat dat aangaat een aantal uh, dingen wel gezien heb. De afgelopen jaren, ik heb zelf in Rotterdam gewoond. Ik woon inmiddels in Zeeland. Nou, ik kom ook uit Rotterdam. Nou, daar komen best leuke mensen vandaan, al zeg ik het zelf. <laughs> um, maar ik heb daar dus gezien dat uh, vrouwen met uh, kleine kinderen op de arm lopen te bedelen. Yeah. En ook daar heb ik documentaires over gezien, ook over Engeland. Uh, en ik wil helemaal niet, uh, om even terug te komen op die Roemeense jongen die reageerde, yeah. uh, iedereen over NK scheren. Maar er zijn dus. Um, nou, Bulgaarse mensen. Um, ik weet niet of dat Sinti of Roma mensen zijn. In ieder geval die een kind huren of een kind lenen van een alcoholist of van een junk of van iemand die uh, niet om zijn kind geeft. En die gaan lopen bedelen met dat kind. Uh, dat heb ik gezien. Ik zie hier ook mensen die onder het mom van het verkopen van een straatkant. Want ik wilde een straatkant kopen. Toen bleek dat ze er maar eentje hadden en dat ze eigenlijk gewoon stonden te bedelen met een straatkant in de handen. Dat zie je. Maar er zijn ook een hoop hardwerkende mensen. En ik kom zelf niet op de bollevelden of uh, bij de aspergesteekvelden. Maar ik weet wel dat die mensen over het algemeen een, een betere arbeidsmentaliteit hebben dan wij. En dat we daar nog wat van kunnen leren. Ja, dat vind ik dus ook wel. We kunnen er soms best een puntje aan zuigen aan die, aan die Oost-Europeanen. Ja, en wat dat aangaat, ik hoor nou de discussie, ik weet dat dat niet het onderwerp is hoor, maar ik hoor nou de discussie over dat de Nederlanders maar moeten gaan verhuizen voor werk. Ja. En dan denk ik, ja, daar zit ook wel wat in als je inderdaad niet met een gezin met kinderen vastzit aan, aan scholen en aan vriendjes en vriendinnetjes. En uh, je inderdaad hier in je, in je directe omgeving geen werk kunt vinden en in een andere provincie is er wel werk. Ja, als jij je uitkering wilt behouden of als jij inderdaad uh, dan dat werk weigert, ja dan moet je zelf maar wat gaan regelen. Ik vind daar wel wat in zitten. En wie heeft dat, heb ik dat even gemist? Wie heeft dat gezegd dat je moest verhuizen? Uh, de een of de andere politicus, uh, oh, ja, een aantal okay. dagen geleden alweer. Oké, okay, als je in je eigen buurt geen werk kan vinden. Uh, maar wat, wat heeft dat dan nog iets met die Oost-Europeanen te maken? Nou ja, dat, dat uh, wij zeg maar onze neus ophalen voor schoonmaakwerk en voor steken. Ja. en dat zij dolgelukkig zijn dat ze het voor een paar euro mogen doen. Ja. En, en ik bedoel, uh, ik, ik heb zelf uh, nu bijna een jaar al geen werk meer. en ik zal blij zijn als ik weer werk kan vinden. Ja. Uh, maar die mensen die pakken alles aan. en uh, dan heb ja. ik het niet alleen over Polen hoor, maar over mensen uit alle windstreken. Ja. En wat dat aangaat denk ik dat de gemiddelde Nederlander zijn arbeidsmentaliteit minder is dan die van mensen uit achtergestelde gebieden. Maar pak jij niet alles aan dan? Nou ik zeg niet dat ik niet alles aanpak, maar om een voorbeeld te noemen, ik ben autistisch. Ja. En dan zijn er gewoon bepaalde soorten werk die gewoon op lange termijn niet goed voor je gezondheid zijn. Ik noem maar wat, heel stressgevoelig werk bijvoorbeeld. Ja. Ja, daar zou ik uh, op de lange termijn uh, niet uh, gelukkig mee kunnen zijn. Nee. En dat wil niet zeggen dat ik mijn neus ophaal voor alle werk. Maar er zijn gewoon bepaalde soorten werk die niet samengaan met mijn uh, psyche, zullen we maar zeggen. Nee, dat snap ik. Maar asperges delen, dat lijkt me dan niet echt stressvol werk. of wel Wat zei je? Asperge, asperges plukken, dat lijkt me dan niet echt uh, stressvol werk, of wel? Uh, nee, maar ik had het meer over iets in de horeca bijvoorbeeld. Ah, oké, okay, ja. Hier in Zeeland uh, wordt het niet zoveel asperges gekweekt volgens mij. <laughs> en er is wel vrij veel werk in de horeca, ja. om maar een voorbeeld te noemen. Ja. En uh, ja, wat dat aangaat, uh, ik, ik zou uh, wat dat aangaat uh, ook uh, voor mijzelf in ieder geval. Ja, uh, uh, uh, als het zo doorgaat, nog een tijdje, dan ga ik liever uh, de hort op met mijn knapzak en ergens in het buitenland werk zoeken. dan dat ik uh, hier maar blijf ronddobberen tussen de reintegratiebedrijven en de, en de instellingen in. Ja, maar ja, op ja, lange termijn word je er ook niet gelukkig van. Nee, dat is waar. Hey, Spencer, mag ik jou bedanken voor je verhaal? Dat mag jij. En uh, mag ik jou bedanken voor het presenteren van dit programma? Nou, heel, heel graag gedaan. Ik zou zeggen, werk ze nog. <laughs> Dankjewel. Oké. Okay, Doeg. Tot ziens. Het is, een, uh, het is een bijzondere dag. Veel verhalen uh, van Spencer, daarvoor van Timo en daarvoor van uh, nog een aantal anderen. En ook op de mail uh, wordt er behoorlijk gereageerd. Uh, Verena die schrijft... Polen zijn niet slecht de Nederlandse justitie die is slecht. Knuffelstrafjes voor schorm. Daar is justitie goed in. Gelegenheid maakt het lief. Zwarte stempel in Oost-Europeanen hun paspoort en... Uh, nou ja, dan komt er nog wat, uh, wat uh, dingen die wat minder genuanceerd zijn. Er vallen toch altijd op mensen die mailen... die lijken soms wat minder genuanceerd dan mensen die, uh, die bellen. Uh, niet in alle gevallen, maar soms wel. Zo ook Robert, die zegt... Marokkanen hebben gewerkt 50 jaar geleden... en nu zijn Marokkanen het tuig der Nederlanden. Met Polen hetzelfde, nu werken en later het schorm van ons allen. Ja. Ik uh, vind dat een beetje over een kamp geschikt. Oh, hij zegt dan ook... Robert is PVV-stemmer in hart en dieren. Ja. Kijk, eh, wat moet ik daarvan zeggen? Ik ben het er in die zin mee eens dat inderdaad, eh, er inderdaad Marokkanen zijn... die nu eh, criminele activiteiten vertonen. Maar ik ken zelf ook een hele hoop Marokkanen... die hartstikke leuk en aardig zijn. Dus ik vind het altijd wel heel erg gevaarlijk om zo eh, te generaliseren. Eh, denkt u er anders over of denkt u daar hetzelfde over? En eh, wilt u erover praten? En Dan natuurlijk met betrekking tot de Oost-Europeanen. Want daar hebben we het vanavond over. Eh, of eigenlijk vannacht, vanochtend. Niet over Marokkanen, maar over Oost-Europeanen. Naar aanleiding van de reportage uit Dit is de Dag... over de criminele activiteit van Oost-Europeaanse... Uh, Oost-Europese, -Oost moet ik het even goed zeggen, de bendes. Dus. Uh, u kunt weer inbellen op 0800 1121. En want na uh, muziek gaan we nog even verder praten over het onderwerp 0800 1121. Of even mede naar nacht.eo.nl. Of via Twitter reageren, dat kan met de nacht op 1 of de nacht op 1. We gaan luisteren naar een plaats van Alloy Black. Something special happened today. I got green lights all the way. No big red sign to stop me. No traffic jam delay. See, I was driving over the moon. In my big hot air balloon. Floating high into the darkness. I hope I get there soon. So many things to do. So many people I need to talk to. And they've all been waiting for me. Well, I gotta make it through. Something special happened today. I got green lights all the way. With no big red sign to stop me, no traffic jam in thank my stars for revering green, you have no idea what it means, no, no, well, to a man Know of anything that I've done really makes that much difference? Well, I hope it has for some. Mm -hmm. Something special happened today. I got green lights all the way, with no big red sign to stop. me Traffic jammed Well, I was driving over the moon. Oh, In my big hot air. Het is half vier s'nachts. U luistert naar het programma De Nacht op 1 van de EO op Radio 1. En vannacht praten we over Oost-Europeanen. En uh, uh, nou ja, er zijn wat uh, problemen omdat er veel criminele activiteiten zijn in Nederland. En dat heeft uh, met, met name te maken ook met de Oost-Europese bendes. Die hier uh, binnenkomen, vliegen of rijden, even snel uh, wat dingen stelen. En ook binnen time weer weg zijn, waardoor ze moeilijk op te pakken zijn. Uh, maar uh, alle problemen lijken voorbij, want ik heb Tony aan de lijn en die heeft een plan van aanpak. Tony, goedenacht. Ja, goeiedag. Goeiedag. Ik spreek met Tony. Ik ben erg benieuwd. Nou, um, ik, uh, ik. Ik moet, uh, ik moet even uh, een jaar of vijf jaar geleden, ging ja. uh, mijn, mijn, uh, mijn baas ging fietet. En toen moest ik me melden bij de, uh, bij de Arbeidsbureau en, uh, en alles. En dan moet je die je sollicitatieplicht. Ja, ik heb precies 14 dagen bij de deur gelopen hoor. Ik, uh, ik, ik had gelijk al weer aan de werk. Ja. Maar ik, in die sollicitatiebrief las ik. Uh, je moet een sollicitatieplicht en je mag maar één keer weigeren of twee keer weigeren en dan uh, anders word je gekort op je salaris wat je dan krijgt. Ja, de uitkering. Gelukkig in die omstandigheid uh, heb, heb ik daar niks mee te maken gehad. Maar, nou, uh, ik woon zelf op Burg. Wij hebben een tekort aan mensen. Wij, er komen mensen, de Koreanen uit Leeuwarden, er komen Polen, komen uh, uh, bij ons in de, in de visindustrie werken. Ze yeah. We zijn allemaal harde werkers op, helemaal niks verkeerd met die jongens die... Die werken zich te kunnen Maar hoe kan het dat die Polen aan het werk daar kunnen omdat wij geen mensen hebben? Dus dat is precies zo als de Asperti teelt en uh, de, de, de bloembollen. Mm -hmm. het, het gaat erom, uh, in Emmelot, dat is een, een plekje bij ons van na twaalf kilometer, daar is werkeloosheid. Waarom is er werkeloosheid? Omdat ze het verrekken om te doen, om, om, om uh, in de vis te gaan, om, uh, om, om, om die, die vakken te vullen of, uh, of het zijn de rozen of wat dan ook, maar dat is allemaal polen. Dus in die buurt is werkzaam. Ja. Dus ik, ik, ik, ik, ik weet geen uh, bedragen wat je beurt met een uitkering of zoiets, maar uh, stel je met een, met een uitkering 1300 euro. Ja, volgens mij iets, ja. iets meer dan. Volgens mij is het uh, net onder de duizend of zo. Nou, oké. Okay. Stel je hebt duizend euro, dat is toch beter. Ja. Uh, je, je hebt duizend euro in de maand. Uh, Zeg dan gewoon, maak daar gewoon een, een, een, een, een, een met bedrijven en de Nederlandse regering... maak daar een, een, een lijst van, uh, uh, jongen, hey, uh, jij bent langer dan een half jaar werkloos... Uh, waar jij voor geleerd hebt, oké, okay, allemaal hartstikke leuk en aardig... maar ik wil ook wel minister-president worden. Yeah. Uh, uh, jij kan in de vis of je kan in de bloembollen of je kan daar en daar. Wij hebben die voorzieningen voor jou getroffen. Jij krijgt er 300 euro of 400 euro bij... Dan moet die baas ook mee betalen. Samen met de regering. Dan moeten ze samen oplossen. Dan, dan, dan in die de helft, in die de helft. Dat is een beetje een melkerbaantje dan, eigenlijk. Wat zei je? Dat is een beetje een melkerbaantje eigenlijk. Ja, maar zo, oké. Okay, je mag één keer weigeren. Nee, je mag twee keer weigeren. Ja, maar de derde keer moet je aan het werk. Anders wordt er 400 euro van je uitkering afgetrokken. Hoppa. Nou, moet, moet je eens kijken hoe snel... Dat ze wel wat van de kiezen. Eieren voor het geld. Als ik morgen, als ik morgen uh, geen werk meer heb... En ik ben 40 jaar, ik heb een gezin achter me staan. Zal ik wel overmorgen, over, over 14 jaar, over drie weken, zal ik wel wat doen moeten. Ja. En als ik nou de hele, mijn hele leven voetbaltrainer wil worden, dan heb ik ervoor geleerd. Of ik heb een voor fysiotherapeut, dan heb ik geleerd. En ik kan het niet, en ik kan een baantje op een vrachtwagen krijgen, dan zal ik hem wel pakken moeten. Kijk, en, en dat zou of jij ook doen. Dat nee, dat, uh, ik dat verkeerd. ik verkeerd? Uh, ik, ik vind het een heel hoopvol plan, uh, Tony. Kijk, en dan, dan, dan, dan de bedrijven moeten toch betalen, want die betalen over voor de Polen. Yeah. Uh, en, en uh, de, de Nederlandse staat die is de helft van de uitkering op zijn minste te betalen nou, dan zijn we er ook op los. en dan na een jaar als het je niet bevalt als ik een jaar vol maak als het je niet bevalt nou oké okay, dan kun je zeggen dan ga je weer in hetzelfde proces dan zei ik probeer de roze probeert dat en dan heb je, zijn ze in ieder geval weer gereageerd in de arbeidsmaatschappij daarmee yeah. hebben ze weer het gevoel maar het is toch heel erg makkelijk om elke maand wat over te schrijven naar de dingen toe, het is allemaal hartstikke lang leven de lol. Ja. Want er zijn er die komen van school af en die zeggen gewoon: ja, uh, jongens, allemaal hartstikke leuke aardig. maar ik krijg een paar honderd euro. Uh, uh, uh, het bevalt mij allemaal wel goed. Ik krijg toch een keer een IM klaar. Ja. Ik, en, ik zal nog een voorbeeld noemen in mijn eigen, mijn eigen uh, thuissituatie. Ja. Ik, heb een dochter, ik heb een dochter van 20, die leert voor boekhouder voor, uh, voor boekhouders, ja. accountancy. Yes. Nou, zij heeft daarin gesolliciteerd. Zij moet in mei er één examen doen. Ze zegt tegen mij, een maand geleden, zegt ze... Nou ja, ik moet in mei nog examen doen. Toen zeg ik, ga je dat nou doen? Toen ze Ja, ik moet dan één keer in de week naar school. En dan uh, kan ik dat dat kan ik ook thuis doen. Ik zeg, en dan, uh, ja, dan kan ik heel goed mijn, uh, mijn studiefinanciering aanhouden. Ik zeg, weet je wat jij doet, meid? Schrijf je lekker uit op die school. En dat kan. En dan ga je lekker... Uh, dan krijg je geen uh, studiefinanciering meer. En je krijgt geen, geen reiskostenbeweging meer. En je gaat maar lekker tot april... Half mei, ik bel wel iemand je in de wiskam. En die kan mooi s ochtends om vijf uur van de nest af. Tot 1 uur. Smiddags kan ze nog even wat doen met wat ze zelf wil. Maar ze heeft er niet de wel werk. En in mei, als ze een examentje moet doen. Ze neemt een, een maandje voor de tijd, neemt ze vrij. Voordat ze exam examens gaat doen. Kan ze nog mooi leren ervoor. Kan ze een examen halen. Klaar. En kan zij met de papieren verder. Maar er wordt geen half jaar bij de deur gelopen. Hé, hey, maar wacht even. Want zij, zij schrijft zich dan dus niet uit bij de school. Maar ze zet even de studiefinanciering stop. Ze zegt, nou nee, ze moet in mei moet ze nog twee examen ja, doen. Ja, dat, dat snap ik, maar uh, to, je zegt ze gaat dan, ze zet de studiefinanciering stop tot die tijd en gaat werken. Ja. Maar ja. ze blijft wel ingeschreven staan bij die school. Ze blijft wel, nee, ze heeft zich uitgeschreven in die school. Maar dan kun je toch niet maar Ze kun... mag nog wel examen doen. Oh, dat kan wel, maar krijgt ze dan wel een ja. diploma ook? Ja, ze krijgt dan een diploma, ja, daar, daar, zorg ik, daar zorg ik wel voor. Oké. Okay. Maar het, het, bij mij gaat het erom, dus dat ja, zij. En... Ik, ik, ik snap je punt. Ik vind het een hele noef. Wat, wat vond zij daarvan? Wat zei je daarvan, hè? Ja? Nou, moet je luisteren. Ze is twintig jaar. En het is allemaal leuk, maar van de studiefinanciering kun je op het moment niet rondkomen. Als je je zorgtoeslag moet betalen. En je wil het weekend nog even stappen en een biertje halen en dit en dat. Dan zul je wel wat doen moeten. Maar pa, blijf niet schuiven. Nee, dat snap ik. Maar ik, ik, als ik even naar mezelf kijk. Ik heb gewoon, ik kreeg studiefinanciering en ik heb daarnaast gewoon gewerkt. Ja, oké dat kan dat kan dat doet ze nou toch? Maar, maar Want waarom en ik vind het op zich vind ik het mooi hoor, dat je dat doet. Maar uh, uh, uh, waarom zeg je dan die studiefinanciering stop? Omdat ze dan uh, als je studiefinanciering hebt en je verdient erbij, ja, ja, en je gooit over een soort maximum heen, dan kun je weer bijbetalen. Ja, oké. Okay. En, ja, en omdat ze gaat werken, dan, uh, dan gaat ze te veel verdienen, dus dan. je weer de... op ja. en ja. Nou, elke maand uh, uh, 13, 12, 1300 euro, ja. en dan heeft zij geen studiefinanciering, ik en dan heeft ze dat stopgezet, daar gaat het om. Ze uh, zegt dat stop, dan wil ze niet opijn, zo pijn Zo zo even gelopen worden. Ik, ik ben niet zo erg slim met, <laughs> met, die, met die regeltjes. Ja, ja, ja. Maar dan heb ik gewoon gezegd, doe dat nou, want dan heb je toch even wat nou, paar patiëntjes verdiend, en dan kunnen we verder. En dan ben je heel eh, goed dat je daar niet gewoon waterloos is. Ja. In de Tony, Tony, ik vind het een, een mooi betogen uh, tot dusver. Hè? Nederlanders uh, pak ook gewoon het werk aan wat er is... en niet uh, op, je, op je luie achterste zitten en uh, van de uitkering leven. Als ik het even zo mag stellen. Ja, Toch maar dat... er, is werk, er is werk zat in Nederland hoor. Er, er is werk zat als je, maar, uh, als je maar wil en kan natuurlijk. Hè? Want er zijn natuurlijk ook ja. mensen die gewoon niet in staat zijn. Uh, uh, ja, maar dan hebben we nog niet gehad over, uh, over eigenlijk de kern van het onderwerp van vanavond... namelijk de Oost-Europese bendes hier. Hoe, hoe denk jij daarover? De, hoe ik daar aan de, de Oost-Europese mensen, hoe ik daarover denk? Yeah. Um, ja. de werkers. Ja. Die jongens nemen, ja, overlast is er overal. Als jij zaterdag bij ons in het dorp komt, dan wil jij ook niet weten. Dan heeft een hond ook nog geen brood van weten Oké. En dat is hier in Nederland ook in verschillende plekken allemaal, met uitgaan en alles. Yep. Ja, die Polen hebben gewoon één ding, die hebben een drankprobleem. En die, die, die, die, die, die, die, die als die gewerkt hebben al ja. gewerkt hebben... ...dan halen ze een paar blikken met dier ...en dan is het lang leven de ...en de volgende daar gaan ze weer verder. En ja, dat is misschien een probleem... Van, van, van, van, van, ...van vroeger, dat kan ik niet uitleggen... ...maar het is, uh, het is niet goed... Laten we, dat, laten we dat zeggen. Nee, en okay, we hebben, we hebben we natuurlijk ook over, de, over juist die bennes. Hè? Dus dat zijn Polen die, uh, of, of Bulgaren. Hè? Want we hebben, het zijn natuurlijk de meeste Polen. Ja, maar, ja, van, ja, ja. van al die oost europianen zijn het vooral Polen. Maar we hebben ook nog Bulgaren en mensen uit Litouwen enzovoort. Um, die, die komen dan hier binnen en die, die, uh, die stelen een aantal auto's of, uh, of cosmetica goederen of iets anders. En die zijn weer weg en die zijn moeilijk op te pakken. Ja. He, heb je daar ja. ook nog een mening over of weet je daar niet zoveel van? Ja, nou ja, de mening over dat is het rechtssysteem. Dus uh, makkelijk zat. Ik, uh, ik kan over het rechtssysteem kan ik, uh, wel uren door blijven praten. <laughs> en, uh, en, en, en, uh, een meisje van mij, die was 13. En die had wat gestolen in een, in een, in een speelgoedwinkel. En uh, ik ben vier keer ben ik naar Lenica toe gegaan. Dat de kinderrechter en allemaal. En ze, zij moest een kleurplaat tekenen. En uh, ik ben vier of vijf keer ben ik naar Lenica toe gereden. Dat hebben twee tanken benzine gekost. En uh, wie is er dan Mark ja. Makkelijk zat. Ik uh, zo bekijk ik dat een klein beetje. Ik, uh, ik, ik, ik kan daar niet veel zin in over zeggen, want uh, uh, uh, daar schiet ik toch niks meer op. Hey, Tony, ik krijg een mailtje dat wil ik je even voorhouden. Uh, van, okay. een, van een robot die zegt... Polen zijn geen harde werkers, geef Polen een salaris en Polen doet niks meer in Nederland. Ik ga ook poep scheppen in Zwitserland aan 50 euro per uur. Dat is de wet der logica. Ja, dat ja, misschien een, een onzin mail. Die jongens, ik, ik zie zelf wel in de feest waar ze mee bezig zijn. En ik, uh, ik ga nou toevallig naar toe naar, naar, naar, naar, naar de bollenstreek. Bolle en ja. uh, zo direct sta ik te lossen en dan staan er al rijden, er al vijf of zes of zeven busjes rijden er al rond. Ik denk dat er menig Nederlander dan nog op zijn nest legt. Ja, ja. Wat ik bedoel, en Dan gaan die jongens, die, worden ook, en die werken ook zaterdag. Dus die zijn hier wel, die werken hier wel. Dat, dat, dat, dat, dat, dat geloof ik niet. Die jongens die zijn uh, hartstikke goed bezig. En niks daarna wat het er s'avonds uit treedt, maar van hun werk zijn hartstikke goed. Ik zie dat wel in mijn omgeving en ik zie dat gewoon. Oké, hey Tony, dankjewel voor jouw verhaal. Wanneer ben je eigenlijk nog wakker? Omdat ik aan het werk ben. Ben je nu aan het werk? Ja, ik moet voor mijn gezin zorgen. Wat een tijde joh. Maar je moet toch ook een keer slapen? Moet je luisteren, het is de week voor de kerst en de vis is een verschrikkelijke druk. Is dat zo? Maar heb je wel slaap dan? Wat zei je? Heb je wel tijd om te slapen? Nou, nou ja, wij hebben een uh, visbedrijf. en uh, gisteravond om 10 uh, uur waren we pas klaar. En ik ben nou gaan rijden, ik moet mijn klant uitvinden. Ik heb nog even een paar uur geslapen, anders moest ik direct weg. Maar ja. dat is alleen deze week hoor, dat het zo erg is. Maar dat is altijd de week voor de kerst. Ah, Oké, okay. nou dan wens ik jou heel veel sterkte toe nog uh, de komende week. Ja, kom wel goed hoor. En, en, nou. fi en fijne kerstdagen alvast. Ja, en allebei. Aschelle. Dankjewel. Hai. Hoi. Hoi. Dat was Tony met zijn vrouw. Ik heb ook nog hangen Jenny. Jenny, goeienacht. Goedenacht. Uiteindelijk is een vrouw aan de lijn. Ja. Je bent de eerste vannacht. Oké, okay, die anderen slapen dan. Ja, misschien wel, ja, of ze bellen gewoon niet in. Vertel, wat is jouw, wat is jouw verhaal, jouw mening? Nou, een, het oost -Europees, een, een probleem in Nederland. dat vind ik een, uh, vervelend. Ja. Ik vind als de mensen. Uh, toen de grenzen open gingen. Ja. Hadden ah, dus ze moeten zeggen, oké, okay, de grenzen gaan open, maar als je in het land komt, dan kom je met een werkvergunning. Mm -hmm. Of je komt met een, een uh, verblijfsvergunning en zo niet, dan blijf je buiten de grens. Ja. Ah, want ze hebben nu alles opengezet, het is dus onoverzichtelijk. Mm -hmm. De pinautomaten die worden leeggehaald door de mensen uit Roemenië, waar het systeem is ontdekt. En, en bedoel je dan met dat skimmen? Uh, skimmer, yeah? ja, okay. Het is In Roemenië is het een, uh, is het een uh, ontdekte, uitgevonden, oh, uitgewerkt. Okay. Okay. Dus die weten precies wat, wat ze moeten doen. Ja. Het zijn nooit Nederlandse banders die het doen. Nee, maar uh, wat het zijn toch ook... Uh, want je zegt, ze moeten hier komen met werkvergunning. Maar goed, je, je hebt ook, uh, misschien zeggen ze wel dat ze toeristen zijn of zo. Nou, uh, en, uh, als ze toerist zijn... Dan, uh, dan moeten, ze, moeten ze zich echt als toerist gedragen. En dan moeten ze niet uh, naar bij die vrouw in Limburg... ...in een schuur gaan slapen om een uh, asperges te steken en dan mishandeld te worden. Nee, dat, dat snap, ik. Dat snap ja, ik. En wat uh, die meneer voor mij zegt over busjes die er klaar staan wanneer hij zijn bollen heeft gelost... Ja. ...dan had je in de jaren 60, 70, had je dat ook hier... ...dat er koppelbasen stonden op een bepaald punt... Ja. ...en die namen dan de arbeiders mee naar een klus. Maar ja. volgens mij mag dat niet meer. Dat weet ik eigenlijk niet. Hey, uh, Jenny, waar kom jij zelf uh, oorspronkelijk vandaan? Oorspronkelijk? Ja. Uit dat andere land waar Nederland huis heeft gehouden. Suriname? Ja. Wat mooi. Ik heb een Surinaamse vriendin. Goed. Dus ik, dus ik herken jouw accent. <laughs> Oké. Okay. Kun okay. je nagaan, Na 40 jaar is het nog steeds hetzelfde. Ja, dat gaat er niet uit, hè? Maar ik had daar ook nog met die... Uh, hoe heette die mensen die de straatkrant verkopen... Eh, uh, straatkrantverkopers. Die, die, die Oost-Europeanen. Ah, oh, ja. Ik weet niet hoe ze eraan komen hoor, maar ze staan ook in Zeeland in, uh, in de winkelcentra die kranten verkopen. Ja. En uh, het is hetzelfde geintje als wat Spencer uitlegde. Mm -hmm. Van, ze bieden je het aan, maar je moet e het is eigenlijk... Het is eigenlijk gewoon bedelen. Ze zijn eigenlijk gewoon aan bedelen met één straatkant. Ja, ik ken het systeem uit Amsterdam. En dan, dan, dan liep je... Jaren geleden was dat hoor. Ja. Heel wat jaren geleden. Dan liep je op het Rokin of je liep op de Dam of in uh, nee, de Kalverstraat En dan kwamen er een paar ja. uh, opgeschoten mensen naar je toe. Mm -hmm. En dan kreeg je heel lief een kaartje aangeboden of een boekje. En je was al lang blij dat je wat kreeg. Ja. En dus je nam het aan. Maar nee, je moest er geld voor geven. Het waren die Children of God. En... Uh, Oh, oké. Okay. Hey, en, en Jenny, uh, Tony vertelt net dat, dat Polen eigenlijk vaak uh, en, en andere Oost-Europeanen vaak gewoon heel hard werken. Is, is dat dan niet zo? Het zou kunnen dat ze hard werken, maar ze zuipen het ook even hard op. En dat is ook een probleem van mij, want ze komen hier om te werken. Ja. Uh, de boel, uh, hoe heet het, een beetje te slopen, soms. Soms. En ze, gaan hun, ze brengen het geld naar hun land. Ja. Het is volgens mij de bedoeling dat de inwoners van Nederland en de werkers... het geld in het land investeren. Of een, dat, het, dat hun arbeid aan het land ten goede komt. Ja, ik snap het. Maar wat, ja, en, wat kunnen we eraan doen? Wat zei je? Wat kunnen we eraan doen? Ja, de mensen die dus bij de, bij de arbeids, arbeidsbureaus staan ingeschreven... meer dwingen om dat werk te doen. Want Spencer, die had het erover dat er in Zeeland geen, as, geen asperges groeien. Mm -hmm. Dan moet hij in het voorjaar maar even naar Zuiddorpen gaan. Ja. Eh, ik weet niet waar van Zeeland hij woont, maar Zuiddorp is in, in uh, zeeland vlaanderen ja. En daar is een hele asperge-cultuur. Oh, okay. En dat zijn de beste asperges van het land. Ja, maar dat is België natuurlijk, toch? Of je -Vlaanderen? bedoelt gewoon nog in Nederland Zeeels vlaanderen ja, dat is, ah. is Nederland. Dat, dat is een en, landje apart. En daar worden gewoon asperges in geteeld? Er worden asperges geteeld, gele en witte. Of groene en witte. Oké. Okay. Hm. In En in, uh, Hoe heet het? Als hij maar vraagt aan de buschauffeur dat hij bij een aspergekweker moet zijn, dan weten ze het wel. Want er zijn er een heleboel. Ja. En er zijn ook nog kassen tegenwoordig in uh, Terneuzen. Ja. ...waar de mensen uh, worden opgeleid om, in, om, om een uh, tuinbouw te doen. En die werken in de kassen. En de, ka dat, de opbrengst, die worden dan weer verkocht in, uh, aan mensen die uh, het huis niet uit kunnen. Of okay. eventjes de, het huis... Dat zijn gewoon verse spullen. Ja, dus maar de, die wordt ook geëxporteerd. Dus er, er is genoeg werkgelegenheid in die sector in Zeeland. Dat, dat, dat is duidelijk. Ja, maar de, de mensen moeten het kunnen... En willen, want kunnen is ook weer een factor. Oké. Okay. Jenny, mag ik jou uh, danken voor jouw inbreng vannacht? Graag gedaan. En, en het is een leuk programma. Dank je wel. Blijf lekker luisteren. Oké. Okay. Oké. Okay, doeg. Doei. Dat was Jenny en daarvoor Tony. En uh, uh, ja, het is nog steeds een, een interessante discussie. Het raakt natuurlijk ook een heleboel verschillende dingen. Want de ene keer gaat het weer over, over de werkmentaliteit in Nederland. En de andere keer gaat het weer meer over de criminaliteit van de Oost-Europese bendes. Ja, want het zijn natuurlijk een beetje verschillende dingen. Uh, het loopt een beetje door elkaar heen, dat geeft op zich ook niet. Want alle verhalen die zijn welkom, uh, zolang het maar een beetje betrekking heeft... tot het onderwerp Oost-Europese uh, criminaliteit. Uh, u kunt nog steeds inbellen, we gaan even het, het laatste kwartier van dit uur in. En dat gaan we doen met een plaat die toch even ja, ons, uh, ons stilzet bij... Uh, ja, eigenlijk ook hoe relatieve uh, dingen soms zijn. Want Bob Marley die wist dat toch... Uh, uh, of zeg ik nou, uh, Bob Marley... Bobby McFerrin, die wist dat toch mooi te verwoorden in het uh, prachtige nummer Don't Worry, Be Happy. Was het soms maar allemaal even zo simpel dat je lekker kon fluiten en alle problemen als sneeuw voor de zon verdwenen. Het is nacht, dus daar mogen we mogen overdromen met Don't Worry, Be Happy.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 It will soon pass, it is. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ik vind het een uh, heerlijk nummer om af en toe even lekker bij weg te dromen over een, uh, over een mooie wereld waarin uh, geen ellende is, maar uh, de werkelijkheid is soms iets anders. En daar, uh, daar praten wij vannacht over en dan in specifiek over de Oost-Europese criminele activiteiten hier in Nederland. En ik heb uh, aan de lijn heb ik Jasper. Jasper, goeiemorgen. Morgen, dit is de dag van mijn verjaardag ook nog eens. Dus, Dat meen je uh, niet? Ja. Van harte gefeliciteerd. Ja, nee, graag gedaan. Um, uh, uh, we uh, hebben uh, uh, ik ben werkeloos. Wacht even hoor, ik ben even, hoe oud ben je geworden vandaag? Uh, ik ben 48 jaar alweer op de teller. En waarom ben je zo vroeg op op je verjaardag? Ja, ik, ik, ik wacht nog steeds op een telefoontje van iemand of zoiets. Oh. <laughs> ja, ik vier het in mijn eentje met mijn kat of wat dan ook, ja maar dat maakt niet uit. Okay. Maar het is nu nacht, hè. Nou, nu, nu, nu vier je het even je... Met, uh, met al onze luisteraars. Vier het nu. Wat zeg je? Nu vier je het eventjes een momentje met al onze luisteraars. Precies. Bij deze namens ja, iedereen ben... gefeliciteerd. Ja, maar even, ik vind het heel leuk. Ik bedoel, ik, ben, uh, ik loop bij de GGZ, ik heb natuurlijk ook een beperking. Okay. Net zoals die andere man zei dat hij autistisch was en uh, asperges steken. Die, ja, ja, t, t, t, t. En daar komen de Polen, die komen naar Nederland en er, zijn, er is een 10% die denkt van hé, hey, we kunnen daar wat meer halen dan alleen asperges steken. Ja. En uh, ook in, bedoel, je hebt het over de, over de criminele bendes. Dus ik denk ook aan Luik meteen. Aan Luik, waarom? Um, die jongen die al zijn wapens uh, zo gemakkelijk kon krijgen. Dat snap ik, maar dat was, was natuurlijk een, er was een politieagent, hè, een opleiding. Ja, maar, ja, maar dan nog, je, je kan in België net zo goed je, je, je wapens halen als in Polen. Dus ik, ik, ik, ik, ik ben bang dat de, de Polen de, de, de nieuwe zigeuners worden... die het wasgoed van je waslijnen afhalen of iets. Ja. De, de, de, ik... ik, ik ik uh, begreep die meneer wel. Die was. Wat, was hij een uur geleden of zo? Die heel erg boos werd, opeens. Ja, dat was. Ik, ik weet even niet. Oh, dat was volgens mij uh, Paul. Paul uit uh, Amsterdam. Ja. Die vond dat Arjen Robben en de koningin. Uh, dat die ook uh, eigenlijk crimineel waren. I, ja. Nee, die, ik bedoelde. Met je, met je. een oudere man. Oh, nou dat weet ik niet. Maar ga verder. Maar. Uh, wat is jouw punt om te zeggen van. Uh, ...Polen is een crimineel. ...dat is wel natuurlijk een heel moeilijk topic... Hè? ...om dat los te peuteren. Ja, zeker. Maar goed... ...de, de feiten zijn, eenmaal dat de politie... maar bekend heeft gemaakt... Dat er, ...dat er echt een stijging is als het gaat om... ...Oost-Europese uh, benders die... Uh, ...crimineel actief zijn in West-Europa. Ja. En, en dat is het nieuws, dus daar, en, daaruit kan ik... ...afleiden dat, dat het zo is. En ik praat dus uh, graag met, met, onder andere met jou erover... Van. Uh, heb je dat gevoel ook? En uh, Zouden we daar iets tegen moeten doen? Zouden we onze straffen hoger moeten maken? Uh, uh, is het niet ja. ook een beetje onze eigen schuld? Hè? Dat wordt ook veel gezegd dat we de Polen zelf hierheen hebben gehaald... voor alle klusjes waar we zelf geen zin in hebben... en dan nu met de gebakken peren zitten, of de gebakken Polen. Ja, we lopen tegen de kerst aan. We moeten het een beetje, een beetje positief houden, <lacht> zo, zo rond deze tijd. Ja, ja dat is waar. En ik, ik vind toch, bedoel, er zijn al door de eeuwen heen altijd piraten geweest en uh, mensen die uit een bepaalde, bepaalde, bepaald land kwamen, waren het op dat moment, waren ze lekker met wapens bezig of weet ik veel wat met diefstal. En uh, nou ja, zegen dat je niet geboren bent in zo'n land, waar je daar moet opvoeden zoals die man net zei, van kinderen, uh, of nee, een, een moeder op blote voeten door de sneeuw met een, met een kindje gehuurd. Uh, ja, in Om te bedelen. Ja. Uh, ik, ik, ik, ik, ik denk dat de Polen. Wat het, daar begon ik mijn hele, hele verhaal mee. Uh, ja. m, gewoon echt een heleboel werk uit handen nemen. Van, uh, ja, bedoel, anders zat ik nu misschien ook met een, met een dwangbuis in een, uh, een, uh, een uh, aspergeveld of iets. Maar, maar hou even, want jij, jij bent werkloos en je zegt ik ben eigenlijk blij met, uh, met de Polen die dat werk doen. Ja, stevig. nou, ik ben eens een keer op zo'n zo sociale werkplaats geweest. Dan kreeg je zo'n snuffelperiode. Ja. En daar werden uh, uh, tomaten en komkommers. En... Maar wat je ziet, het is gewoon... Ik weet niet of je de film kent, uh, One Flew Over de Nest. Nee, die heb ik toevallig gemist. <laughs> maar het gaat over een soort, uh, soort gekkenhuis eigenlijk. Ja. En daar kom je dan als, nou ja, als, als een, als een ik, ik, ik maak radio, bedoel, thuis doe ik alles, het gaat om prima, ja. maar zodra ik naar buiten ga, dan, dan, dan grijpt de paniek om me heen, zeg maar. Oké. Okay. Dus, ik, dus ik heb een, gewoon een, een stoornis. Ja. En, uh, en, ik, en ik werd daar zo op zo'n snuffelperiode geplaatst. Ik voelde me, uh, uh, ja, ja, een poll, nou, nee, maar het, het was niet iets waarvan je zegt van, oh maar dat is leuk. Ja. En dan ben je ook met een busje opgehaald. Want je, ja, er werd toch op, op een gegeven moment hoor ik iets van... ja, dan word je met een busje opgehaald of zo. Ja, dat zou kunnen, ja. Maar er hey, hey, uh, uh, zijn toch net zo goed Nederlanders ook... die, die geen stoornis hebben en ook dat werk kunnen doen wat die Polen doen? Oh, als je gezond bent en uh, je bent fit en uh, helder van geest... dan zou ik zeggen, hupakee, doen. Maar uh, waarom, waarom is dat? Dat is al een langere tijd zo, hè? Net ja. zoals stratenvegers... Dat daar in de jaren 70 de Turken voor uh, ingehuurd werden. Ja, ja dat is dus, inderdaad. Zo is het een beetje ontstaan. Want ja, ook, ik hoorde ook die, die andere man van een traject, een reintegratie, dit en dat. Ja. Dat zijn allemaal... Weet je, ze kijken niet meer naar wat voor persoon heb ik voor me. Nee, je bent gewoon een, een, een, een volgend casus. ja. En die Polen die komen gewoon het land binnen. En die gaan bam, gewoon in de slag. Hartstikke idee. Geen, geen enkel probleem. En uh, ze, ze, ze, ze hebben een eigen busje bij hun ofzo. Ja. ja, ze hebben ze geen in. Nee, maar het is meer een deel armoede. Ik, ik, ik denk dat, je, dat, je, dat het misschien een beetje over de top is... ook wat, wat er op het nieuws was... dat uh, Polen een criminele bende is. Ik, ja. ik, ik, ik denk dat er... Dat heel Europa bij elkaar eigenlijk uh, een criminele band is. Ja, nou, eigenlijk <laughs> wel. Ja. Hé hey Jasper, ik, ik moet even, ik heb nog een andere bellen en uh, nieuws komt er oh, bijna ja. aan. Maar uh, jij, jij bent eigenlijk blij met de, met de polen die, die het werk doen. Nou, uh, die het moeilijke werk die het moeilijke doen. doen. Die het moeilijke ja. werk doen. Nou, vind ik een mooie conclusie. Dank, dankjewel oh, okay. voor jouw mening en uh, fijne nacht nog. Spreek je. En fijne dag verjaardag, ik. moet ik zeggen. Ja, dankjewel. Oké, okay. <laughs> doei, doei. doei. Doei. Ik heb ook hanger Pieter. Pieter, hallo. Samen met Piet. Piet, sorry. Uh, jij hebt een uh, bijzondere uitdaging. We hebben namelijk uh, nog een uh, kleine twee minuutjes. En daar mag jij vertellen wat jouw uh, jou plan van aanpak is. Nou, of wat is wat jouw mening is. Het allerbelangrijkste is dat uh, de Europese Commissie eindelijk gaat nadenken. En ook voor uh, Polen en Bulgaren en Duitsers en wie dan ook. Verplichten om de taal te leren. Om de taal te leren, oké. Okay. En waarom is dat zo'n belangrijk verschil, denk je? Communicatie. Maar en, en is dat dan, stopt dat criminele activiteiten? Als de Nederlanders nou, het spreken? zal er wel aan bijdragen dat dit waarschijnlijk wel uh, zal gebeuren. Want ik vind het heel raar dat bijvoorbeeld de Marokkanen hier dat wel moeten. Want ja. anders wordt bijvoorbeeld een uitkering ingepikt. Uh, ja. En uh, het is gewoon zo dat uh, zelfs Turken hoeven onze taal. Want er is laatst al rechtszak over geweest, omdat ze een Europees verdrag hebben. Dat, uh, dat, dat inderdaad mensen die hier binnenkomen onze taal niet leren. En het is ook nog heel gevaarlijk, want, want als ze de borden niet kunnen lezen op de weg... nou, je weet wel, want schijnbaar ja. dat heel veel vrachtwagenchauffeurs er fout in gaan. Goeie vraag. Je, hebben het Polen geen inburgingsplicht? Nee, dat, dat, dat is een Europese regel. Dat ze dat niet hebben? Omdat nee, ze, dat ze, dat omdat ze gewoon uit het Europees land komen, hoeven ze niet. Dat is een goede Nee, ze ja. hoeven onze taal niet te leren. Nou, dat is interessant om nog eens een keer en een andere keer misschien over door te praten. Nee, maar goed, maar dit geeft aan: dat als zij niet integreren, dan denken ze dat ze alles mogen. En ik denk, als ze een beetje weten hoe ons land werkt, nou, dan gaan ze niet zakken rollen. En, uh, nee. En, en, en, en dus ik denk dat we zeker bijdragen. Ik vind het een goed idee, uh, uh, Piet, om, om ook Polen en andere Oost-Europeanen Nederlands te leren. Dankjewel ja, voor jouw bijdrage. De commissie kent dat niet, he. Dat is het probleem. Piet, we, mo we moeten helaas afsluiten, want ja, het nieuws ik. komt eraan. Maar dankjewel oh, ja. voor jouw mening. Oh. Oké. Okay. Fijne nacht. Jo. Dit was het tweede uur van de nacht op 1. We gaan naar het journaal weer verder. Tot straks.